9 uur, door al negens met het NOS-journaal. Meer dan de helft van de Nederlanders heeft weinig of geen vertrouwen... in het kabinet Rutte III, dat blijkt uit onderzoek van Ipsos... in opdracht van de NOS. Belangrijkste reden voor het wantrouwen is het inkomensbeleid van het kabinet. En ook affaires rond bewindslieden... en de afschaffing van de dividendbelasting worden genoemd. Het vertrouwen in het kabinet is het laagst in het noorden van Nederland. Daar heeft 70 geen vertrouwen in Rutte. Dat heeft volgens Ipsos waarschijnlijk te maken... met de problematiek rond de gaswinning. Voor de kust van Syrië wordt een Russisch militair vliegtuig vermist. Volgens het Russische ministerie van Defensie... was het toestel bezig met een verkenningsvlucht... en waren er veertien mensen aan boord. De Russen zeggen dat kort voor de verdwijning van het vliegtuig... de kuststad Latakia is aangevallen door Israëlische F-16's... en een Frans fregat. Een anonieme bron bij het Amerikaanse leger... zegt tegen persbureau Reuters dat het vliegtuig mogelijk is geraakt... door het Syrische afweer dat de aanval probeerde af te slaan. VVD-fractievoorzitter Dijkhoff stapt uit de Rooms-Katholieke Kerk. Dat schrijft hij in een open brief aan kardinaal Eik. Dijkhoff zegt dat de kardinaal hem ten onrechte verwijt... dat hij kerken zou willen verbieden. Hij voegt eraan toe dat de kerk de afgelopen decennia... veel lieve mensen heeft weggejaagd. Ik zal definitief niet terugkeren, zegt Dijkhoff. De series The Marvelous Mrs. Maisel en Game of Thrones... hebben de belangrijkste Emmy Awards gewonnen. The Marvelous Mrs. Maisel in de categorie Beste Comedy-serie... En Game of Thrones won opnieuw de prijs voor beste dramaserie op TV. Dat was in 2015 en 2016 ook al het geval. Het was een erg succesvolle avond voor de Marvelous Mrs. Maisel. De Amazon-serie won ook in vier andere categorieën. Het weer: vrij zonnig in het noordwesten, wel wat meer bewolking en het wordt vandaag 22 tot 29 graden. Dit was het NOS journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is even de hart van de ANWB.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 vaste klant met je dronkenmans gelul van jouw verhalen voor de kranten, ieder heeft zijn eigen mening en die van jou die tel ik heus wel mee maar ik sta hier en hoor ach jouw verhalen die zijn al lang passé wie gelooft en nog die gelooft er nog in mij. En wie durft er nog te dromen? Zand in ogen, wel jij. Wel jij, wel jij. Wat kun je nog alleen laatste druppel uit een kant? Wie hoort nog een verhaal over ver weg is dan? Wat kun je nog alleen met beesten in de mens Ieder mens heeft wel een waarde Tot een bepaalde grens Fred loopt mompelijk naar buiten Te veel van die lentebok Hij ziet beelden in de ruiten Van toen hij uit daarvoor vertrok Hij ziet een vrouw Die hem machteloos om hulp riep Maar hij wuifde het weg met een gebaar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 Of de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 It's sunny afternoon